Doe maar net alsof je neus bloedt, Want de meeste mensen doen dat. En daarom krijgen we nou een, wat zal ik zeggen, een rechtskabinet misschien wel. Met de VVD en het CDA. Ik weet niet, wie heeft er van jullie allemaal mogen stemmen? Ja. Het heeft niet geholpen, het heeft niet geholpen. We krijgen een rechtskabinet en in Duitsland hebben ze het ook al. Dus, de kernkoppen worden bij elkaar gestoken. En wie weet zal de bom wel vallen. En als het niet morgen is, dan misschien wel vanavond hier in Sliedrecht. Op Sliedrecht. En dan liggen wij straks naast elkaar. Jullie naast ons. Hoe leid je dat? Oké, okay, de bom. In zie zieke boms voordat de bom valt En als de bom valt, jee, oh yeah, Dan lig ik in mijn nette pak diploma's En mijn zak, mijn is en mijn woorden Want het vet gebouwen van mijn stad Naast jou, en ik heb jou nooit geen ik. ik ben verzekerd van succes, tegen brand en voor mijn leven Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet voordat voor, voor helft Wie bent, voordat het te laat is. Want de, de <much> op, op, op. dan denk ik in mijn nette pak diploma's. En mijn checks op zakte vol En mijn onder een bouwen Wie Hallo. Jij bent. En ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent. En ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent. Want als de bof was, dan leg ik in een lekker pak die pommers en mijn seks op zakken vol is en mijn woorden schat. Onder de flepje bouwen van de stad, laat jou. En ik heb je nooit gekend. Bon, bon. Niet neem, by side. Bon, oh, ik steeds dat bij Zuidhorn als zo dat